En vanavond hebben wij geen gasten. We zijn onze eigen gast. En wordt kringer dus gepresenteerd door Bernhard Robben, Gerard de Groot en Ben Loon. En we gaan eigenlijk even terugblikken op uh, wat we het afgelopen jaar allemaal over gehad hebben. Denk ik. En uh, dit is ook de laatste uitzending. Dus uh, dan gaan we met de zomerreces. Dan gaan we de accu opladen. Mm -hmm. En komen we in september weer terug in een volstrekt nieuwe studio, Ben. We hebben het even bekeken net. Zijn we zijn straks in beeld. Stefan zit te schudden. <laughs> Waarom Nee, ik kijk niet? Meer? Hij is het er niet mee eens. Toch? Of wel? Ik vind het wel een mooie, wel een mooie studio. En we, zijn, en we zijn in beeld. Nee? Dat we in beeld zijn is niet leuk. Is niet leuk. Omdat we ja. zo'n oude kerel zijn. Ja, die oude bokken. Oh, het is het radio. Het is radio, ja. ja. Dus in feite nog van die koffer te krijgen die wel geluid produceren, maar daar blijft het toch verder bij. De aankondiging ja. moet worden het programma waar je de radio voor uit en de tv voor aanzet. Ja. Ja. Ja. Maar jullie hebben er geen inspraak, Stefan, of? Uh, niet? dus. Stefan zijn wenkbrauwen gaan <laughs> twee centimeter omhoog. Goed, nou. Want de camera staat er nog niet op. Doen we, doen we ook nog een rondje, wat was er in het nieuws, lokaal nieuws? Ja, laten we dat maar doen. Nou, niet? Ben, vertel wat? eens, wat is jouw nieuws deze week? Als jij er nou eens mee begint, Bernard. Als ik er nou eens mee begin. Ja. Nou, ik heb eigenlijk een hele hoop nieuws verzameld. Maar ik wil één met name toch wel noemen. Nou, ik heb, ik, er stond eigenlijk toch best wel een paar leuke artikelen nog in, in de, de diverse kranten. Raadslid zijn is geen hobby. In het eh, brabant van 22 juni. Spot wil vaste een stek of het doek valt. Wow. Dreigement, eveneens eh, in de krant van 22-6. Een bustoer die eh, diverse gemeenten gemaakt hebben met 150 mensen, heeft aan zeven mensen een baan opgeleverd. Ook eveneens in de krant van 26, dat is toch een heel aardig positief bericht. Bakertand terug bij Gorle. staat nood de binnen in het stadsnieuws. En niet in het godsbelang in het stadsnieuws. Jarig Termen, Goorle viert 25 dagen lang feest, eveneens in Stadsnieuws. Kenners, de kermis voor sommige ondernemers een blok aan het been. Ja, als je ziet hoe sommige terrassen zijn ingericht dan uh, toch wel diverse kermisondernemers ondernemers bezwaar tegengemaakt hebben. Dan kan ik me er ieder bij voorstellen. Ik ga maar eens kijken in de Kloosterstraat. En dan het fenomeen toeristenbelasting. Maar wat ik een, een aardig nieuwtje uh, vond was, uh, spot wil een vaste stik uh, goorlen of het doek valt. Nou ja, nieuwtje, we hebben vorige week toch een, uit. Bart Aarts hier, hier in de studio gehad. We hebben daar uh, uitgebreid. uitgebreid over gesproken. En ik moet zeggen dat, dat het artikel van Kim Spanjers het goed samenvat en goed, goed vertelt. Ja. Uh, met, met nog eens een extra urgentie erin. Van uh, ja, het is toch wel uh, zaak uh, gemeente, gemeentebestuur dat je daar eens goed over nadenkt. En ik uh, kan alsjeblieft niet zeggen dat, dat, dat we het ook niet weten. Huh? Maar ik begrijp dat Bacht het liefst naar het Jan van Bezouwen wil. Ja. Maar ja, dat, dat kost een aardige duit. En uh, ja, ze draaien ook toch met een stukje subsidie. Nee. En geen subsidie? Nee. Hebben, nee. Ze, hebben ze geen subsidie? Nee. nee. Oh, geen subsidie. Nee. Het zijn dezelfde voorwaarden, lees ik, waar ook andere culturele clubs mee te maken hebben. Dus waarom denkt Spot een uitzonderingspositie in te kunnen nemen? Ik ben toch benieuwd hoe het gaat lopen, want uh, als, het, uh, als het niet lukt dan zou het dus einde uh, van het uh, spottheater kunnen zijn... wat ik doodzonde zou vinden. Maar er is nog een basisschool De Wildert. Die uh, komt leeg. En hoewel het op de nominatie staat om te worden gesloopt... kan het ook nog een paar jaar worden gebruikt. Door spot dus. Nou, laten we hopen dat het gaat lukken. Dat die onderhandelingen goed, uh, goed uh, aflopen. En dan? Dan kunnen ze daar voorlopig terecht. En in die tijd van uh, enige jaren op zoek naar wat anders, toch? Zoals? Ik heb geen idee, nee. ik heb geen idee, maar ik hoef daar gelukkig ook niet, uh, niet uh, bij stil te staan. Nee, want we kijken op het seizoen terug, en dit was de eerste die mij leek goed te zijn om op het seizoen terug te kijken, al is het maar omdat het vers uh, Juist, is. Juist, dat heeft zijn voordelen. En uh, niks is zo gek als dat je zegt, nu hebben we... Geen maatwerk in ons subsidiebeleid, maar een keurslijf in het subsidiebeleid. In dit keurslijf past spot niet. Want waarom zou dat anders behandeld moeten worden dan andere verenigingen? Nou, precies om maatwerk te leveren. Want dat betekent dat je iedereen enigszins anders behandelt, afhankelijk van de concrete omstandigheden en of je het aantrekkelijk vindt dat je zoiets in je gemeente hebt en hier in het cultureel centrum dat daar überhaupt discussie over is, ik snap er echt eigenlijk helemaal niks van. Want natuurlijk moet dat gewoon geregeld worden. En daar moeten dus de kaders voor opgerekt worden, of aangepast worden, of uitgewerkt worden, of aangelegd worden, dat het kan. Ja, daar dat is eigenlijk nog een beetje een discussie gaande tussen Wil van der Kruis en het, en het CDA, is het niet... Over Back to Basics tegen het licht houden, evalueren. Het CDA heeft een, een, een uitnodiging verstrekt aan alle verenigingen om, om dat samen met het CDA te doen. Daar had Wil van der Kruis iets over geschreven, wat, wat een beetje boosheid opriep bij het CDA, omdat Wil niet verwees na naar het initiatief van het CDA, waarop Wil van der Kruis heeft teruggeschreven, maar dan heb je me toch niet helemaal goed begrepen. Want ik vind dat BMW, dat het gemeentebestuur dat moet doen, die, die moet die uitnodiging doen, die moet uh, participerend burgerschap bevorderen, die moet, uh, en dat, ja goed, dat CDA dat doet is ook prima, elke, elke partij moet dat doen, maar kan, kan best, maar uh, waarom, waarom doet de gemeente dat niet? Was, is het goed samengevat, uh, Gerard? Ja. ja. Nee, dat was ook net zijn punt. Wat mij daarin uh, frappeerde was één klein zinnetje bij die avond die het CDA georganiseerd had. Dat hij van de ambtenaren die er waren te horen kreeg dat ze niets nieuws gehoord hadden. Oh, en dan wie, wie, wie, wie had niets nieuws? Wie had de dan? ambtenaren die er dus op dit beleidsterrein waren. Ze werden niet met naam genoemd en daar gaat het ook helemaal niet om, want... Uh, ...zij vertegenwoordigen in deze zin ook niet het gemeentebestuur... ...maar zijn daar om te snuiven. Ja. Om inzichten te verwerven, die te vertalen. En ik kreeg het gevoel, vorige week al... ...want ik heb staan kijken bij de opbouw van de kermis... ...ik ben daar vanmiddag even overheen gelopen... ...ik ben er net even overheen gelopen... ...en een van de ondernemers zei mij... Ja, wij hadden het graag anders gezien, maar ambtelijk lagen de plannen al vast. Ja. En dat vind ik eigenlijk een vergelijkbaar punt. Wij worden doodgegooid met participatiemaatschappij, inspraak, initiatieven van onderop, spot, de kermis, de ondernemers die het centrum aantrekkelijk moeten maken. En opeens blijkt er onderweg iets vastgelegd te zijn... ...een kader waar je niet van kunt afwijken. Uh, beslissingen die voor iedereen hetzelfde zijn... ...uitzonderingen zijn niet uh, toegestaan. Casa di Renzo is net begonnen... ...en zijn terras wordt ongeveer overweldigd... ...door iets, iets wat rinkelt. Achterkant de, de IJssel is onbereikbaar <laughs> uh, geworden. De mensen van de Kalverstraat kregen de avond tevoren te horen dat de opstelling toch ietsjes anders was. Uh, nou, woon ik in de buurt, het houdt inderdaad netjes om half twaalf s'avonds op, maar als je dan al twaalf uur uh, daar vlak naast gezeten hebt, niet helemaal blij. K klein foutje in de communicatie zal ik maar zeggen, dat het pas de avond van tevoren was, terwijl volgens mij ondernemers inmiddels gezegd hebben, terwijl ze vorig jaar nog geld uh, in een aantal dingen gestopt hebben om uh, de kermisfunctie voor, het, uh, voor de centrumbewoners uh, aantrekkelijker te maken. Hebben dit jaar gezegd, laat me zitten. Ja, centrummanager heeft zich daar ook van teruggetrokken. Ja. Die uh, heeft zich daar van teruggetrokken? Ja, die zegt, dat. doen we niks meer in. Dat, nee. dat, ja. We stoppen er geen geld meer in. Uh, kijk, de, de routing is zodanig dat niemand meer uh, bij de winkels komt... Uh, ...ze veroorzaken alleen maar overlast... ...de bereikbaarheid van de winkels is drastisch uh, verminderd. Ik hoor alleen maar klachten. Het kost de gemeente enkele tienduizenden euro's aan minder, uh, minder opbrengsten... ...en ik zie nog steeds niet wat voordelen uh, van deze nieuwe kermisopzet zijn... ...behalve dat blijkbaar besloten is dat het gewoon dit jaar doorgaat... ...omdat we het geëvalueerd hebben. Uh -huh. En de minpuntjes zijn weggewerkt, maar zonder dat ik een lijstje gezien heb van welke minpuntjes nu op welke manier zijn en weggewerkt. Nou deze kermis evalueren we opnieuw volgens de kermiswethouder en dan, uh, dan zullen we zien dat, dat de Casa die Renzo inderdaad niet zo fraai erbij zat. En dat doen we dan volgend jaar beter. Ja, maar dan zal blijken dat het toch heel lastig is om alle attracties op deze ruimte onder te brengen. <laughs> En dan kan op de laatste dag toch blijken dat we een compromis moeten sluiten. En ja. het is toch maar voor vijf dagen. Ja. Dus waarom doe je daar nu moeilijk aan? Want de rest van het jaar profiteert het centrum, de centrumondernemers ondernemers ervan, dat de kermis op deze plek is geweest. Oh, de rest van het jaar? Wat voor ja. profijt hebben ze de rest van het jaar daarvan? Hoor? Snap je dat niet? Nee. Oh, ja, ik ook niet. Oh, oh, oh, maar, gelukkig, ik tjaar, dacht dat jij ja, dat snapte. Maar, maar, ja. maar ik ga ervan uit dat iemand in een ambtelijke nota geschreven zal hebben... dat het goed is voor de uitstraling van het centrum... dat daar uh, de kermis is, want de kermis hoort in het centrum. Ja, dat dus is... Dus is het goed voor het centrum. Is wel een ik spreek hier, Gerard, dat ja. jij... dat de kermis voor jou uh, rustig weer had mogen staan op het uh, Van Hoge dagplein? Ik denk dat iedereen daar de vorm had gevonden om de kermis ja. daar te laten draaien. Ja. En dat er echt geen specifieke aanleiding was. Kijk, wij hebben, ik heb 30 jaar vlak naast de kermis uh, gewoond. En ik snap dat als je daar komt wonen, als de kermis daar georganiseerd wordt... ga je niet zeuren, nee. dat de kermis uh, daar is. Van Hogedorpenplein hebben ze in het begin natuurlijk ook gezeurd en geklaagd... Uh, dat het voor hun niet hoefde op een gegeven moment. Is dat gewoon zoals het is? En dan zei je, nou is die overlast daar nu heel groot? Is het een hele onaantrekkelijke plek? Ik dacht het niet. Mm -mm. Ja, het was goed bereikbaar voor de hulpdiensten. De ruimte ja. was groter. Je kon de kermis dus groter organiseren voor de mensen die het leuk vinden dat de kermis groter is. Voor de exploitanten was het duidelijk beter, want ze hebben er minder geld voor over. Om hier in het centrum te komen staan. Dus zou ik denken, beter dan uh, halve... Nee... Ten hele gekeerd, dat nee, dan halve ge gedwaald, dan, dan beter, een halve gekeerd, gekeerd dan, dan een dan hele gedwaald. Ja, ja, ja. dat kan een ja, moeilijk spreekwoord. Ja, dat leren we tegenwoordig ja. niet meer op school. En dat maar ik niet. moet je zeggen, ik was wel al gewend geraakt aan het feit dat hij inderdaad daar stond. Daar, ik, dat, ja, ja. ja, ik had er ook verder geen probleem mee. Maar wat ik in dat artikel nog een beetje vreemd vond, was dus, dat de Heide zegt dan, nou, omdat er contact ligt, kan ik dit jaar weinig veranderen. De opmerkingen zijn wat leerpunten voor volgend jaar. Ik vind dat we zwak beargumenteerd. Dus we gaan een zorgvuldige aanbesteding doen. En dan houden we dan rekening met de ondernemers die aan de kermisroute liggen. Ja, maar dat had je toch nu ook al kunnen doen. Hè? Die mensen hadden het nu bij het inrichten van de kermis ook kunnen constateren. Want ja, er komen er een paar bekaaid af, om het maar eens op zijn goals te zeggen. En dat ze daar dan geen rekening mee houden, dat je dan nu dat tegen aanloopt, vind ik een vreemde zaak. Maar ja. Het is niet anders. Misschien moeten de kermis uh, ondernemers maar stevig aan de bel trekken en zeggen. Nou jongens, uh, wat minder wat minder geld afdragen. <laughs> nee, maar dat doet ze al. Ja. Vergeleken met het vermogen door de plein. De kosten zijn hoger en de opbrengsten zijn lager. En, en gemeente, voor de wethouder financiën lijkt mij dat slecht nieuws. De gemeente wordt er niet wijzer van, hè. Zeg maar, voor mij waren we bezig met een rondje we was er in het nieuws. Ja, jij had een mooi lijstje, misschien kunnen we op enkele punten wat, wat ja, nader ja, ingaan. kijk, dus we hebben. Raadslid zijn is geen hobby. Uitgebreid artikel. Uitgebreid artikel. Waarbij ik nou, denk dat van, het ja. gaat over de bezoldiging van ja, raadslid. Dat het ontzettend uh, verschillend is met uh, Tilburg. Met die, maar ook, ook met diverse andere gemeentes. Ja, wat moet je daar nou mee? Even kijken waar ik hem staan. Hier, raaf te zijn is geen hobby. Je bent er niet voor het geld, al mag de financiële vergoeding voor al die tijd en inzet best wat hoger, vinden raadsteden in kleine gemeenten. Ja, ik weet niet goed wat ik daar... Het is een beetje afhankelijk van, denk ik, de budgetten die de gemeente te besteden heeft. Maar eigenlijk zou je dat nou niet ook landelijk moet regelen vanuit de overheid... zodat elke, elk raadslid, ongeacht waar hij of zij woont... en ongeacht het inwoneraantal... recht heeft op vergoeding van zus en zoveel. Het is landelijk geregeld. Alleen is gezegd, kleinere gemeentes raadslid zijn... is minder werk dan in een grote gemeente. Je kunt je toch voorstellen dat als je in de gemeente Amsterdam woont... Nou ja, die hebben ze opgesplitst in 741 kleinere gemeentes... maar laten we zeggen Tilburg... Uh, is toch iets meer werk... Als je dat allemaal bij wilt houden wat er in Goorlen, of wat er in Tilburg gebeurt, dan in Goorlen. Dat is ook zo, denk je. En natuurlijk is dat zo. Dat is Tenzij zo. je zegt, het werk voor een raadslid bestaat uitsluitend en alleen uit het bestuderen van de stukken... naar de commissievergadering en de raadsvergadering gaan en verder is het klaar. Dat is ongeveer evenveel werk voor iedereen, want het aantal vergaderingen is even groot. Het is iets meer leeswerk, maar dat is dan niet substantieel. Maar je gaat er toch vanuit... Dat uh, raadsleden niet zeggen, stukken lezen is voldoende. Mm. Uh, en, en dan weten we precies wat er speelt. Dat sluit nou net aan bij de opmerkingen die ik net over de kermis maakte. Uh, dan moet je dus als raadslid naartoe gaan. Dan moet je met omwonenden praten. Dan moet je naar het Van Oogendorpplein gaan om te kijken hoe die locatie uh, was. Het uh, SP-model? Ja. Dat uh, is volgens mij uh, een raadslidmodel. Raadslid maar hier in Goren, volgens ja. de kant, zitten wij in klasse 3. Goen, heel van beek. Loon op Zand, oorschot, schijndel, Wardegum. Uh, en de mensen ontvangen een vergoeding per maand van 588,91. Nee, dat doe ik als vergoeding. Dat doe je het niet. Nee. Voor. In, in Tilburg de Bos, oh, acht, dat 1841. Moet dus, dat euro. moet gewoon wat hoger zijn. Dan krijgen we tenminste ook. Ja, je hoeft het niet voor het geld te doen, maar dan uh, wordt het toch wel interessanter. En dan krijgen we misschien betere raadsleden. Of niet? Betekent Want, meer geld. Nodig, hier, hier, hier. Uh, hier. Vertel, Betek, betekent gaat. meer geld ook automatisch meer kwaliteit? Bestuurskundige Peter Karstenmiller ziet daar weinig in. Dan krijg je dat mensen voor het geld de politiek ingaan. Dat moet je niet willen. Je moet het doen omdat je een steentje bij wil dragen. Dat moet de basis blijven. Hoe vind je die? Nou, heel goed. Ik neem aan dat hij hoogleraar is. Hij is, weet ik niet, hij is bestuurskundige, Peter Karsten Miller. Ja, ja. Maar, maar. Karsten Miller. Toen hij hoogleraar werd in plaats van medewerker, heeft hij onmiddellijk gezegd dat hij dat niet voor het geld deed, maar alleen dat hij het plezierig vond dat hij nu hoogleraar was en dat wat hem betreft het salaris niet aangepast hoefde te worden. Denk ik. Niet zo dus. Dat is natuurlijk enigszins onzin, uh, mm -hmm. dat je zegt die vergoeding heeft er helemaal niks mee te maken. Ik moet wel bekennen, in mijn jonge jaren had ik nog wat meer en wat wildere haren. En toen hadden wij commissies zoals we die nu ook hebben, alleen ze hadden daar veel niet raadsleden in. En die kregen een vergoeding. En op een gegeven moment, begin jaren tachtig, zat Nederland in een crisis. Wie herinnert het zich nog? Maar daar was toen een crisis onder het kabinet Lubbers, Eén, om precies te zijn, maar onder twee en drie ook, want dat was een hele grote crisis. En toen heb ik voorgesteld om de vergoeding voor commissieleden, zoals van mijzelf gewoon maar af te schaffen oh. als onderdeel van het bezuinigingsbeleid. Ja, bravo! En dat werd aangenomen. En dat werd aangenomen. En ik was nog niet weg uit de commissie of het kwam weer terug. <lacht> Ja, dus ik ben niet weggegaan omdat ik er geen geld voor kreeg maar ik had misschien gebleven als nou, ik gemerkt had dat ik er wel geld voor kreeg nou dan vind ik toch dat je enig recht van spreken hebt dat dacht ik wou, toch ook maar hè. dus ik was een dief van mijn eigen portemonnee raadslid lid zijn is gewoon een zware functie als je dat goed wil doen en ik vind het doodnormaal dat je daar een behoorlijke vergoeding voor krijgt zeg maar, en niemand uh, zal dat voor het geld uh, doen. wij moeten grote achting hebben vind ik voor, voor de raadsleden zij zei, zei doe het toch maar. En Gerard, jij, jij vroeg daar net eventjes. En vind je dat, dat er een um, betere kwaliteit uh, aan, aan raadsleden moet komen? Dat uh, zou misschien uh, naar een ander topic uh, kunnen, kunnen leiden. Namelijk, uh, wat, wat, wat er in het um, medialandschap, in het media medialandschap gebeurd is. Ik denk dat, dat een van de, van de grote gebeurtenissen van, van de afgelopen tijd... Uh, de, het Berliner formaat van het Goles Belang is. Het, het uh, faillissement van grafisch bureau Golen. Er waren een, een aantal dingen die tegelijkertijd gebeurden. Het terugtreden van Norbert de Vries als, als um, criticus van, van de gemeenteraad. Maar slechts heel kort dan. Wat zeg je? Slechts heel, slechts heel kort. kort. Wel nee, dat ja, is hij, permanent. Hij, hij, hij schrijft toch weer? Nee, no, nee, niet dat meer. ik weet. Nee, nee, nee, niet dat ik weet. Volgens mij heb ik, pas, heb ik pas nog een artikel... ...wat wat gelezen heeft, in het nee, Goordsbeleid. Hij heeft één keer nog iets geschreven... ...naar ja? aanleiding van... Een flink artikel. Uh, en er de na, vluchtelingencrisis. Zal en dat was na zijn, na zijn... Ja. Uh, ...terugtreden. En de eindboodschap daarvan was... ...dit was eens maar nooit weer. Eens Farewell. maar nooit weer. Dat was, ik had al uh, dag gezegd... ...en uh, ik moest er even op terugkomen. Maar, hmm. maar uh, nee, nee, hij is weg. Uh, dus ja, dat was de instantie die, die, die een soort meetlat aanlegde en die de maat nam en, en toch nog wel eens een keer vond dat, dat, dat onze gemeenteraadsleden onder de maat waren met, met hun bijdrage aan het uh, debat in de gemeenteraad. Ja, die stem die, die, die zwijgt. Um, ja, wat ja. vinden wij daarvan? Ja, en ik heb jou een vraag gesteld. En in plaats van die te beantwoorden, werp je een nieuwe vraag op. Namelijk, moet Norbert de Vries dat doen? Vind je zelf iets over raadsleden? Nou, in zijn het... algemeenheid, je hoeft niemand persoonlijk aan te vallen. Mm. Dat komt nog wel. Ja. Nou, ik heb, ik heb al gezegd dat, dat we hoge achtingen moeten hebben... voor mensen die voor de publieke zaak uh, zich, zich melden... en, en uh, op een lijst gaan staan en zich laten verkiezen... Uh, want uh, het is niet erg populair, daar er hebben ook niet veel mensen zin om, om het uh, te doen, het vraagt veel van je. En ja, als, als die niet meer gevonden worden, wat, wat, uh, wat praten we nog over democratie, het, da, daar moeten we het toch van hebben, hè? Maar bestaat er daar dan angst voor? Dat men inderdaad geen raadsleden meer vindt? Zo, ja, ik zo, dacht zo wel ergens, dat... Zo erg het toch nog ja, niet? Nou, in Goren slaagt men nog steeds in, Tilburg ook, ook de omliggende gemeente. Dus ik, ik lees eigenlijk nauwelijks dat als het zeg maar aan de orde is, dat men geen mensen meer kan vinden. Als het aan de orde is, dat is haast periodiek, dan, dan lees je beschouwingen waaruit blijkt dat het heel moeilijk is om, om mensen te vinden. Eén ding is, iedereen het over eens. Er kunnen... ...op zich met enig hangen en bergen voldoende kandidaten gevonden worden. Maar je zou toch graag zien dat dat een redelijke afspiegeling is van de bevolking. En dat is totaal niet het geval. Ja. De gemiddelde leeftijd ligt toch volgens mij boven de 50 jongeren. Dat is heel moeilijk. Ook in de Indië? Ja. Is het een algemeenheid of in de huidige gemeenteraad? Is het een algemeenheid? Is een algemeenheid. Mm het -hmm. is typisch iets... Wat je in toenemende mate doet uh, aan het einde van je carrière. Uh, van Dan hoeft het voor het geld niet meer. Dus dan is dat argument ook voor een groot deel van de ene. Maar toch, nu heb ik tijd om iets voor de publieke zaak uh, te doen. Prima. Dat was onzin om te zeggen. Als je, als je 50, 60, 70 bent. Uh, dan heb je geen bijdrage meer te leveren. Maar opvattingen verschillen ook over generaties. Hm. En ja. het lukt bijna niet om twintigers, dertigers te vinden voor een langere tijd. Ik weet dat er in de afgelopen jaren bij enkele partijen heeft dat gespeeld. En na één, twee jaar stapten die jongeren dan weer uit de gemeenteraad... omdat het toch heel moeilijk te combineren is met werk of wat voor vorm dan, dan ook. Plus dan dat het ook inderdaad niet altijd even boeiend is om te doen. Je moet er ook... Een soort van zitvlees uh, voor hebben, of eelt op je ziel of uh, andere eigenschappen. En dan, maar, dan zijn het vaak uh, ambtenaren, mensen die in de ambtelijke sfeer werkzaam zijn geweest. Vaak een ook. Een heel enkele verdwaalde ondernemer, maar uh, ook dat is niet uh, talrijk. Uh, maar mensen die in de publieke sector gewerkt hebben, maar dat kan ook in het onderwijs uh, zijn, of in, in, ...in vergelijkbare wat meer op afstand van directe gemeenteambtenaren... ...in dit geval staande figuren. Maar toch uh, een beperkte kring ja. waar ze uit voorkomen. Vroeger hadden wij boerschelkens. Dan uh, nou praat ik over dertig jaar geleden. Want de boeren hadden ook een plekje. Mm, Inderdaad ja. kun je zeggen, ja mm -hmm. dat is slecht. Want die zit daar alleen voor het boerenbelang. Nee, dat was toch breder. Nu zijn er niet zoveel boeren meer over... Dus. In die zin is dat niet zo'n goed voorbeeld. Je uh, had de maar... werknemers, je had dat, ja. Jo van Gestel en een Pierre van Hest. Precies. Ja. Uh, de Vrije Vogels, Jan IJzermans. Uh, je had de intellectuele en de uh, industriële. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, en daarmee was het ook redelijk voorspelbaar. Wat, uh, iedereen maar dat was toch een mooie afspiegeling. Dat was een, denk ik een betere afspiegeling dan, uh, dan we nu hebben. En dat speelt ook. Voor de herkenbaarheid van besluiten, draagvlak voor besluiten. Maar ook daar geldt voor, ongeacht of je nou een complete afspiegeling hebt. Als je niet uh, het dorp intrekt om te luisteren en uit te leggen wat je aan het doen bent. Uh, dan mis je dat draagvlak. En dat is dus waarom het best een zware functie is. Lijkt mij maar heeft die man in het, in het artikel gelijk, die, die Peter Kastenmiller, dat uh, meer geld automatisch meer kwaliteit betekent? Nee. Nee. Ik denk niet dat. Maar, maar hoe zou je het dan zeg maar, uh, anders op kunnen zetten? Althans in die zin dat mensen bereid zijn om toch raadslid te blijven, zich te melden voor een dergelijke functie. Wat, wat moet je daar dan aan gaan doen? Nou, één ding dat zou kunnen helpen, is dat fracties wat meer professionele ondersteuning krijgen. Dan moeten dingen uitgezocht worden. Daar kom je niet aan toe, toe als raadslid. Omdat het te veel werk is dat je daar iemand voor in kunt huren... of dat je iemand rond hebt lopen die je een vergoeding kunt geven. Om gewoon eens wat zaken op een rijtje te zetten... zodat je wat nieuwe inzichten verwerft... in plaats van een raadstuk te lezen en te zeggen... ja, dat spoort niet helemaal met wat ik denk euh, zoals het is... maar ik kan alleen maar zeggen wethouder, kunt u eens uitleggen of wat hier staat, klopt? Want ik heb ook iets anders gehoord. Je, ja, is, ja dat dat ook... denk ik, zou je ook goed naar uh, Pieter van Harberden moeten luisteren. Die heeft allerlei ideeën over, over uh, vernieuwing en hmm. hoe je dat kunt ondersteunen... en hoe je het aantrekkelijk uh, kunt maken. Niet, is er niet? Die, uh, ja, ja. ja. Heeft daar, uh, daar zou je eens naar moeten luisteren. Wij kunnen dat niet uh, vertellen, maar, maar hoe hmm. kun je dat aantrekkelijker maken? Gaat de raden bij Pieter van Harberden. Hmm. Nou. En vergelijkbare types. En vergelijkbare types. Nou. geel te Groot onder andere? Nee nee nee, nee, oh, nee, nee, nee, nee. Misschien iets voor, uh, zeg maar, uh, september, als we, als we weer gaan beginnen, om nog eens een, uh, nou, de corrivé uit te nodigen. Misschien een ja. aardig, want ja. dan hebben we meteen een bruggetje, en, uh, ja. om dat te linken aan de nieuwe burgemeester. Ja. moeten ook raadsleden weer wennen aan een andere stijl, aan een andere manier van met elkaar omgaan. Als we ergens kunnen nadenken als raad van, hoe functioneerden wij nu zelf eigenlijk? Ja, ja wat, wat, wat zijn moet, nog een wat moet, wat moet er hier komen? Een, een, een, een vrouw als burgemeester, een man, hoe moet de leeftijd zijn? Hebben we daar enig idee over? Of wensen en verlangens? Of uh, wachten we maar gewoon af? Er zit denk ik weinig anders op dan gewoon af te wachten. Mm. Er wordt niet gelekt. Nee. Dus ik heb één naam gehoord. Brigitte van Haafden? Was dat geen gedeputeerde vanuit, uh, gedeputeerde vanuit de provincie? Heb jij een naam gehoord? Die heb ik gehoord, ja. ja. Mm -hmm. nee, nee. Ik heb dus, hem alleen horen vallen. Brigitte van Haafden schijnt geen gedeputeerde meer te zijn. En die zou al interesse hebben om hier burgemeester te worden. Dus uh, nou, bij deze, voor degene die, die luisteren. Die woont er in Goorland? Die woont in Goorland, ja. Oh. Ja. Dus, oh, dat is wat dat makkelijk. betreft. Uh, van <laughs> is dat is wel een pluspunt. Huh? Ja, ik ben benieuwd. Maakt mij niet zoveel uit. Hè? Jullie wel? Die, of, of een man of een vrouw krijgt? Dat, uh, We als het maar een bekwame kandidaat open is... Open tegemoet, natuurlijk. Ja. Nou, bekwame, goed het, kan communiceren. In het profiel hè, is toch uitgesproken... ...behoud van zelfstandigheid van gehoord is heel belangrijk. Niet als karaktereigenschap, maar als inhoudelijk punt. Uh, voor iemand daarvoor heb mm -hmm. ik het idee dat het goed zou zijn... ...dat een burgemeester zich committeert voor twee periodes. Impliciet. Je wordt voor een periode Maximaal bedoet. twee. Nee, minimaal twee. Minimaal twee. Ik denk dat als je terugkijkt, dat je kunt zeggen dat... ...ik, ik vind dat de burgemeester die nu afscheidt... ...neemt het heel naar behoren gedaan heeft. Ja. ja. En daarvoor scheelt het ook dat je er langer zit dan drie of vier jaar... Ja. Dan begin je het net allemaal een beetje te kennen uh, en aan ja. te voelen. En we raken eraan gewend. En ze heeft tien en dan, jaar en tien maanden ja. ze, uh, is aan het bewind uh, ja, Dat is ja. een mooie periode. Een mooie periode. Ik vind ook uh, dat ze het bijzonder knap gedaan uh, ja. heeft. je ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus even kijken. Zullen we, we naar het andere onderwerp gaan? Eerst een muziekje draaien. Zijn jullie ja, het daarmee eens? Idee. Ja. Oh, ja. Nou, ik heb een muziekje uitgezocht uh, aan een oudje. ...van Peggy Lee. En het heet Is That All There Is. En het grappige is dat deze melodie is geschreven... ...door de, zeg maar, zo'n een beetje de, de huiskomponisten van Elvis Presley. Dat waren Jerry Leiber en Mike Stoller. Luister maar eens naar Is That All There Is van Peggy Lee. Ik herinner me dat was ik een girl our was... ons huis op het vuur Ik zal nooit de lijn op mijn vader gezien... ...als hij me up in zijn armen... And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 That's all there is, my friends. Then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all.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 I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh, no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Because I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is?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 Peggy Lee, Miss Peggy Lee met uh, Is That All There Is, een leuk nummer. Nou, we zaten net even met ons drietjes uh, tegen elkaar te glimlachen, want uh, we hadden destijds toen we zeg maar uh, redactieberaad hadden en uh, de onderwerpen bespraken, hebben we het ook gehad over uh, dat er een, een Goordense dame Miss Nederland is geworden. Dan kijk Miss, even Miss naar mij. Nederland en daarna Miss, Miss Universiteit. En we, en we hadden ze willen uitnodigen? Ze of, of, of, Jawel, moet doen, ik worden? geloof dat ja? ze... Ja. Oh. Maar ik, ik ken ze niet eens. Ja. Ik ken ja. ze niet eens. We willen graag... Ze had toch volgestaan moeten hebben als, uh, als... Bernard, we willen graag met haar kennis maken. Ja. En uh, het was een beetje de bedoeling geweest haar uit te nodigen. Maar ja. ik ben toch even blij dat we dat niet gedaan hebben. Want kijk eens, dus je kunt daar een Miss Goole, Miss Nederland, Miss Universe uitnodigen. In een uh, ja, radiostudio zonder uh, camera's. Maar volgens mij hebben we hier de camera bij nodig. Dus uh, misschien is het een goed idee om uh, de eerste uitzending in de nieuwe studio uh, te doen. wanneer uh, we Miss Universe wel uh, in ons midden hebben. Zou ja, dat leuk, idee. leuk idee. Ja, ja, hè? ja. Goed, dat houden we vast, jongens. Dan gaan we even naar het andere onderwerp. Um, de kant van woensdag 22.6... Grote kop, arbeidsproces, bustoer heeft effect. Bustoer, zeven mensen een baan. Het is een initiatief van een aantal gemeenten, onder andere Dongen, Gilserijen, Goorlen, Oosterhout. En uh, die zijn gaan rijden met 150 mensen langs een aantal bedrijven die zich daarvoor openstelden. Onder andere Mama Loes uit Goorlen, de bakkerij Dan voor uit Riel. En uh, nou ja, er zijn toch niet geval enkele mensen daar blijven hangen. Onder andere de goorlose Saskia van de Mosselaar. Een nieuwe start maakt hij daar. Ik vind het een ontzettend leuk idee. Je kunt alleen zeggen van, goh, 150 deelnemers, dan is het resultaat wat aan de magere kant. Slechts zeven arbeidsplaatsen gevuld. Maar hoe kijken u er tegenaan? Zou dat vaker moeten gebeuren? Het is een initiatief van de gemeente, men gaat dus gewoon zeg maar door het industrieterrein aan het rijden legt op maakkelijks dus uiteraard afspraken, legt overal aan, mensen mogen daar eens binnenkijken, kennis maken en uh, nou, dan lukt het ja. dus sommige mensen. Want Deze dame dus, die kan na maanden thuis zitten, nu 40 uur per week aan de wak. Als controleur houdt ze kwaliteit van het brood in de gaten en welkomen nieuwe functie. Ja. Ik ben bedrijven bedrijf die mijn contract begint dit jaar af, al dus uh, deze dame. Ik ben dolgelukkig met deze nieuwe kans. Mm -hmm. Ik vind het een leuk initiatief. Ja. De, Wat vind jullie ervan? Handhaven, dat zij, zij doorblij ja. door is, snap ik helemaal. Uh, en wie gelooft dat er een bus rondrijdt? Dat daar 100, het zal, zal meer dan één bus zijn geweest, in ik ja, Als ja, er ja, 150 ja, ja. mensen in zitten, die stopt voor een bedrijf. 150 mensen stromen naar buiten. En na een half uur uh, zegt de bedrijfsleider: Deze vier mensen hebben nu een contract uh, bij mij. Want dat zijn uitstekende kandidaten. Ik heb ze nog nooit gezien. Maar ze hadden een top-uitstraling. Ze wisten precies hoe het in een bakkerij eraan toe ging. Gerard, volgens mij ben jij nou aan het zeggen dat het zo in de echte wereld er niet aan toe gaat. Precies. Ah. Maar dat is een beetje kort samengevat. Dus dat klinkt meteen dan. Maar bijna, je zo hebt dat artikel gelezen. Komt het een beetje geloofwaardig over? Vind ik wel. Ja. Ja? Het belangrijkste is toch, uh, ja, ik citeer, dat werkzoekend met hun eigen ogen zien welke banen er in de regio beschikbaar zijn. Dus in feite laten ze de mensen kennismaken met bedrijven. En uh, ze kunnen ruiken en snuffelen aan zo'n bedrijf, er belangstelling voor krijgen en daarna erop terugkomen en uh, gaan solliciteren. En, en uh, ik lees hier dat er bij sommige bedrijven uh, eigenlijk echt direct contact was, wat dus uh, vrij snel leidde tot een, tot een, uh, een aanstelling. Nou, ja, waar dus de, de kaartenbak werkt niet, de intercedenten dat werkt niet, de bemiddeling dat werkt niet, je moet er gewoon dus mensen op afsturen. Er zijn dus kennelijk vacatures, dat had ik ook even zijn niet vacatures, begrepen. Er ja, zijn vacatures ja, ja, ja, en ja. Uh, echte, echte mensen, ik had het en, net over het echte leven, maar dit zijn dus echte mensen die, die gaan ja. daar langs. Nee, kijk, sowieso vergeleken met enkele tientallen jaren geleden is de arbeidsbemiddeling, hoe dat tegenwoordig ook heet te mogen aanzienlijk veranderd. Mensen worden veel meer de weg gewezen mm -hmm. uh, en niet gezegd... stuur maar een sollicitatiebrief. En als je genoeg sollicitatiebrieven stuurt, komt het wel goed. Dat is een veel intensiever proces waar veel meer ook op getraind uh, kan worden. Dat lijkt mij meer dan terecht. Mm -hmm. uh, dus mijn sceptis komt niet voort uit dat je niet heel veel inspanning... ook als gemeente zou moeten doen om die brug te slaan. Want dit zijn ongetwijfeld mensen... Die het heel lastig hebben op de arbeidsmarkt om, en, uh, om een plekje te vinden. Natuurlijk moet je dat doen. Het is alleen met zo'n bus rondrijden. Dat is een symbool. Nou, Als je dat symbool nodig hebt om een keertje goed te laten zien. Dat, je, dat er een frisse wind waait. Dat je op een andere manier bezig bent. Uh, dat je een groot aantal geschikte mensen hebt. Uh, en dat het lastig is om die klik te maken. Tussen een bedrijf dat, uh, dat vraagt en een individu uh, dat zoekt. Prima. Hè, maar dan is het een PR-functie en daar is niks mis mee. Nou ja, je maar, had er bijvoorbeeld ook de harmonie voor kunnen zetten en, en dan uh, uittrekken. En, maar, en, uh, nou, die 150 mensen nemen elk hun eigen muziekinstrument mee. Uh, en die spelen wat en daarmee presenteren ze zich. Ja. <laughs> ja. Ah, ik bent te cynisch, vind ik Gerard. Volgens de woordvoerder was het voornaamste doel... De werkzoekenden uit de bakken te krijgen. Hè, ja. daar. En ondanks dat sommige bedrijven niet direct mensen konden gebruiken... wilden ze toch laten zien wat hun werk inhoudt. In navolging van de tour loopt er volgens Van Inge... nu nog een aantal gesprekken tussen deelnemers en bedrijven. En Het is dat niet verkeerd om mensen langs bedrijven te leiden en te rijden. Binnen te los, laten kijken, belangstelling te creëren. Ik denk als werkgevers interesse hebben in mensen... kijken ze ook mensen aan, maken, maken een, een, een, een contact, hebben een gesprekje... Dan kan toch iets, iets uit voortkomen. Nee, maar het waar, waar, iets. Het waar, doet iets. waar mij nou. gaat, is... een proces als dit... is ook iets van een redelijk lange adem. Mm -hmm. en dat gebeurt niet in enkele minuten. Natuurlijk moeten mensen de kaarten bakken uit. Natuurlijk is het goed dat je een kans krijgt... een potentiële werkgever van binnenuit uh, te zien. En als dat zo ingewikkeld is... Uh, om dat voor elkaar te krijgen... Uh, en elk instrument helpt daarvoor dat werkzoekenden beter beseffen wat voor soort werk uh, gevraagd wordt. Uh, maar het is natuurlijk veel brede scala aan dingen die je moet doen. Dan hier gesuggereerd wordt dat dankzij het rondrijden met een bus zijn er opeens zeven mensen die een arbeidscontract uh, hebben. Dat, uh, dat spreekt mij niet aan. Omdat ploegleiders, ik lees even, en andere medewerkers de sollicitant meteen voor zich hebben staan, krijgen ze een betere indruk dan bij een papieren sollicitatie. Ik, uh, nou, ik hecht het er wel waarde aan. Ja, ik vind het nou, niet verkeerd. Dan zeg ik, als het dat zou moeten zijn, en dat is nu een keertje met z'n allen afgesproken, een bedrijf krijgt 150 sollicitatiebrieven voor een functie. En in plaats van te zeggen: Wij gaan nu de zeven beste selecteren, laten we ze alle 150 komen. En dan lees jij deze zin nog een keertje voor. Waarin de man van het bedrijf zegt dat het goed is om iedereen te zien. Want dan kun je beter beoordelen. Dan komen ook in die etnisch profileren-discussie terug. Nee, als je zegt van een sollicitatiebrief is eigenlijk geen goede manier om je te presenteren. Dan zeg ik: Bedrijf. ...nodigde iedereen uit om langs te komen... ...zodat je kunt kijken wat voor vlees je in de Kuip hebt. Oh, dat is ja, dat kan, dat dat kan inderdaad een, een heel aardig uh, iemand zijn... ...die, uh, die uh, een beetje een naam heeft... Die, uh, waar, ...waarvan een etnisch profilerende werkgever van zegt... ...nou, leg maar aan de nee-kant. Er uh, wordt trouwens ook al gezegd... ...je, moet ook, je die leeftijd moet je niet meer vermelden. Want, want uh, dan, dan ga je ook ja. al uh, op, de, op de verkeerde stapel terechtkomen. Mm -hmm. Dus, maar, dus uh, gewoon de persoon er van... Nou. Nee, bijvoorbeeld als je lonen heet, is de kans heel groot dat de werkgever denkt, die wil een hoge loon hebben. Ja. En niet één loon, maar meer lonen. Mm -hmm. Dus die nodig ik Wat niet Wat een uit. foute naam, hè? Robben. Ja, vechtersbaas. Ik wil altijd een robbertje vechten, zo'n robben. <laughs> de groot, ja. Maatje, maar te, groot, stoere, Maatje en, te groot, Maatje te groot voor ja. ons bedrijf. allemaal niet? ja. ja. ja. ja. En daarom, he nou, he nou, ik vond dit nou net een, een leuk speels initiatief op een wat andere manier, zeg maar, om uh, mensen naar het werk te begeleiden, geleiden, toe te leiden. Daar is toch niks mis mee. Als je wat andere dingen bedenkt, zo de, de, de standaard sollicitatiebrief of het gesprek of uh, hoe mensen een brief moeten schrijven. Mensen presenteren zich, lopen daar binnen. Ik denk inderdaad dat het zo werkt dat een baas denkt van, hé, hey, wie gaat daar? Oh. Ik heb een klik met zo iemand, uh, komen ze praten. Uh, ja. Ik vind al dit soort dat is wel zaken, voorstelbaar, als die, die ergens toe leiden, ja. ja. dan ondersteun ik het zonder meer. Ja. Dus ik, ik, ben er wel, ik ben er wel een grote voorstander van. Eens, Ben? Jawel, ik ga met je mee. Maar ik deel wel een stuk van de, van de sepsis van Gerard, daar zit natuurlijk <laughs> ook wat in. Maar dat is de pest, ja. zowel in het een als het ander standpunt zit, zit meestal wel iets. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Nee, evenwel goed vasthouden. Heel bazaal, zeg ik. Er moet wel hard gewerkt worden om die aansluiting te hebben. En doe van alles. Ja, okay. Dus laat die goed. bus vooral hm. door nou. het hele dorp hm. rijden. Goed, okay. nou, dat komt. hebben we dan we ook gaan weer netjes het volgende afgehandeld. Onderwerp ja. even, want de tijd vliegt, jongens. De baker dan terug bij Goorle. Ik lees dat in het stadsnieuws. Tilburg heeft gebied na twintig jaar terug... Ja, ik denk, Luka. gaat dat zo makkelijk? Gaat het zo makkelijk? Ja. Um, um, de, de voormalige Tilburgse burgemeester Gert Broks pleitte krachtig voor de toevoeging van Gorde bij Tilburg. Is gelukkig niet gebeurd. Gorde bleef, al kwam er een zoenoffer voor Gert Broks. De bakertand werd Tilburgs grondgebied. Nou komt het terug, er is niks gebeurd in de bakertand. Helemaal niks. Nu komt het terug. Maar Tilburg gaat er wel bouwen. Ik begreep de even niet hoe Tilburg gaat bouwen en gaat dan zaken overdragen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hebben nou, jullie enig idee? Precies dat. We hebben wanneer was het, uh, wethouder van de put uh, in de uitzending ja. uh, gehad over het grondbedrijf. Nog niet zo lang geleden. Uh, als het een beetje mee zit in het grondbedrijf maak je winst, dan betaal je ook belasting. Maar als je belasting betaalt betekent het dat je winst hebt gemaakt. En het grondbedrijf van Tilburg zal ongetwijfeld denken dat de kosten die ze al gemaakt hebben voor uh, het voorbereiden van plannen uh, en alles wat daarbij komt kijken uh, op die plek... Dat ze het beste terug kunnen verdienen door zelf uh, dat plan te ontwikkelen. En dan wordt het overgedragen aan de aan goorlen, Want bij dit soort grenscorrecties is altijd een van uh, de items waar heel erg over gezeurd wordt. Wij uh, raken inwoners kwijt, en die inwoners die leveren een bijdrage via uh, de, de bijdrage uit het gemeentefonds. Dus daar krijgen we geld van het Rijk voor en oppervlakte en woningen leiden ook tot meer inkomsten voor de gemeente. Daar raken wij kwijt. Ja. Hoeveel raken we kwijt? Hoeveel kunnen we daarvan toerekenen? Wat voor kosten hebben wij in het verleden gemaakt om die... Om dus die dat is, is nog een stuiken? hele klus, maar dat is dus een voornemen, dat is een beleidsvoornemen en ja. dat is allemaal nog niet geregeld. Nee, nee want de gemeenteraad van zowel Goorla en Stilburg ja. moeten dus uh, besluiten nog nemen ja. over deze zogenaamde unieke uitruil. Op middellange termijn, vanaf 2021, ontstaat zo in Gorse woonwijk met maar liefst 300 woningen die beantwoorden aan de woonbehoeften. Nou. Welk jaartal wordt genoemd? 2021. 21. Ben benieuwd? Ja, alleen kan ik mij niet herinneren dat dit op het prioriteitenlijstje stond. nee. Van, van de wethouder. Ja, dus er is een, een, een volkshuisvestingsplan ja, ja. waar, wanneer in welk tempo woningen gebouwd uh, gaan worden. Als dit goorden wordt. Uh, dan hoort het op het Gorense plaatje te staan, dat is gelimiteerd. Dus dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor de familie van Puienbroek. Dat ja, zou ja, ja, klopt. Want de, nou praat je over de zogenaamde Zuidas van Goorland, ja. ja. Daar zijn inderdaad, zeg maar. Uh, ...dacht ik aanzienlijk minder woningen ja, gepland, hè? Ja. Klopt, ja. ja er zijn maar niet, een... niet, niet dat, dat ze er niet komen, althans nee, uh, voorlopig gaat, niet. Er zijn een aantal kleine plekjes ja. hier. Uh, binnenkort uh, Hoek-Thomas van Diezenstraat, Kloosterstraat uh, als voorbeeld... ...en het met mainframe, dat, uh, dat stuk. Zo zijn er meer van, uh, van dat soort plekken in Goorlen... ...die met prioriteit uh, ontwikkeld worden. En dan de tweede grote, daarna... ...een beetje parallel wordt uh, aan de zuidkant, uh, maar dat zouden vier, vijfhonderd woningen uh, kunnen worden. En dan worden er maar in deze planfase 150, 200 uh, gebouwd. Als er dan ook nog honderd van uh, in de Bakertand uh, gebouwd zouden moeten worden, dan schieten die zoveel over aan de zuidkant. Ja, in de komende ja. vier jaar, ja. da dat is waar we het over hebben. Maar bouw de Bakertand vol, die zit tegen, tegen Tilburg aan. De scheidingslijn is de A58, dat is een beetje de grens. Ja. Dus ja. nou ja, dan moet het ook maar één grote stad worden. Oftewel, Gordon bij Tilburg, deze tegen. Ja, nou, ik denk je, dat die discussie je, toch nog eens ooit gevoerd gaat worden. Ga jij dat maar bij de lokale omroep Tilburg werken. <laughs> ja, want uh, Dikkie, mm. dit geluid <laughs> willen wij hier niet in de eten horen. Goed, Jongens, hadden we ik, nu ik toch heb toch het crematorium heb, maar gebouwd. We hebben nog, ik heb nog een muziekje en ik wil het per se draaien. Um, dat heet um, Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. Het is van Connie Stuart en de muziek is van Harry Bank en van een zekere Schmid. Luister maar eens. Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Monton of bij Nice...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 Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen nog kaal op het voor hout? Wat voor weer is het daar nou vandaag? Is het miezerig, mistig en koud? Zijn de wolken weer laag? Valt de regen gestaag? Is Lijn 9 er nog zo benauwd? Het is een vrij overbodige vraag.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 Is er regen vandaag, waar de wind met een vlag? Alle voetgangers weg van het spuit. En duikt iedereen diep in zijn kracht. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Mm -hmm.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 En dit was Koning Stuart. wat voor weer zou het zijn in Den Haag? En dan zeggen wij pokken weer, net als hier. Muziek Harry Bannink en de woorden uiteraard van Annie M.G. Schmid. Als laatste onderwerp wil we toch nog eventjes bij de kop pakken, de toeristenbelasting. Groot artikel in de krant van Vrijdag 24-6, de gasten als goudmijnen voor gorelen. Waarom moeten nog jonge toeristenbranche en melkkoe voor de gemeente goerder worden? De ondernemers snappen er niets van. We draaien net en ze staan al met de hand omhoog. Hebben deze mensen gelijk, Ben, Gerard? Ja, ze hebben gelijk. Ja? Als je het ook ziet, we hebben hier uh, Huibrex gehad. Die heeft het ja. uitgelegd met zijn, uh, ja. met zijn zorgcamping. Met zijn zorgboerderij <coughs> Met, ja. met, met ja. autistische mensen ja. en familie ja. die daarbij in de buurt zitten. We hebben daar die, die ondernemer daar op Brehees en we hebben Jan van Rooij en die komen daar allemaal aan het woord. En die, uh, ja, die, die, die, die scharrelen een mager, mager kostje bij elkaar en ach gram daar moet dan een, een euro van. En daar moeten ze de administratie over gaan voeren en alles. En, uh, nou, en, en wat krijgen ze voor terug? En wat, um, wat is nou het hele plaatje, de hele berekening die opgesteld wordt? Wat blijft er onder de streep over? Dat is toch allemaal een mager sommetje eigenlijk. Het is toch, toch goed geklaard ja. dat je daarvoor 20.000 euro zou ja, overblijven? Dat klopt, dat klopt. Daarvan gaat er 10.000 euro dan naar, ja. naar de sector. Ja. Op wat voor manier dan ook. En dan, wat blijft er toch over? Het, en, en intussen zijn zoveel mensen gekweld en boos en, en uh, dat is toch allemaal niet nodig, hè? het is toch werkelijk. Uh... Maar um, heeft Goorden dan zo'n zo vorm van uh, belastingheffing nodig? Is het inderdaad nee. een melkkoe, zoals zeg maar, uh, Brehees uh, zegt? Want met de meeste plaatsen om te overnachten in Goorden is Brehees de grootste melkkoe, zoals uh, zeg maar, de daar verwoordt. Ik kan heel hard roepen dat ik het niet wil, maar we wisten dat het eraan zat te komen. Ja. Ja, maar een melkkoe die uiteindelijk 10.000 euro oplevert voor de gemeente, is natuurlijk geen melkkoe. Toch een verkeerd beeld. Hier. Dat, dat is een treiterkoe. Of voor moet je zoiets. Ja, maar dan praat je, je wel over, over een beginperiode. Ik bedoel, het kan best zijn dat uh, ja, als dit een beetje gaat lopen. Ja, dat, maar je, je hoeft deze belasting niet nu in te voeren, omdat je hem anders over vijf jaar niet in kunt voeren. Je kunt ook zeggen, als dat echt begint te lopen, als hmm. al die aanloopproblemen weg zijn. En we gaan als gemeente zichtbare kosten maken ja. met ook inspanningen om dit te bevorderen. Dan gaan we dat voor een stukje terughalen en we waarschuwen iedereen tijdig. Dat is allemaal niet zo moeilijk om dat te doen. Maar we hebben verschillende keren dingen over de gemeentebegroting gehoord. Er blijft anderhalf, twee miljoen over. De kermis, want je moet blijkbaar dekking aanleveren. De kermis hier naartoe halen heeft 30.000, 40 40.000 euro gekost... Dat was een Melkkoe voor de gemeente. Dat, dat is, is het niet, het niet meer. meer. Uh -huh. En nu komt er ook geen nieuwe Melkkoe voor in de plaats. Maar als dat het probleem zou zijn, financieel gezien, maar dat is het niet, zou je kunnen zeggen. Toeristenbelasting weg, kermis terug naar het verhoogde Dorpplein, gemeentebegroting weer in evenwicht, klaar. hoeven er niemand meer lastig te vallen. Uh, probleem opgelost. Ja. Nu, nu wordt er een probleem gecreëerd van kleine ondernemers die geen schokkend grote bedragen moeten betalen. Maar dat zou nou net die activiteiten die financieel nog eigenlijk marginaal uh, zijn, uh, die je moet zeggen. Als je dat als gemeente zegt, en dat heeft de gemeente gezegd, we willen dat graag, we willen dat bevorderen, dan moet je ook een beetje ruimhartig zijn. Ja. Is het een werk... Uh, nee, is het een... Uh zo'n project om mensen aan het werk te hebben? Is het een ambtenaarwerk? Uh, uh... Nou, als ongeveer de helft van het geld nodig is om het geld te innen, te distribueren, te controleren... Werkgelegenheidsproject voor ambtenaren, dat woord zal ik te zoeken. Ja, ja. Ja, ja dat, dat zou je zo kunnen zeggen? Ja, maar dat is ook één dag in de week, dus... Uh... Dat gaat het niet bij de zeven arbeidsplaatsen. die dankzij een busrit uh, gecreëerd zijn. De bus heeft ook voor het gemeentehuis uh, halt gehouden. Dan stopt er iemand uit en. en die is op oh, nou, ja, de Dat zou wel eens een mooie toeristenbelasting-inner uh, kunnen zijn. Ja, ja. Handhaver, uh, inspecteur, in één. Want nu we deze persoon zien, <laughs> dat is de ideale kandidaat. Zo werkt het dus. Nee. Ja. Jongen, jongen. Ja, ach, fijn, we zijn het er eigenlijk over eens, dat zouden we niet moeten doen. Overigens mensen langs de deur, daar komen tegenwoordig van die types langs de deur, ja. heb jij dat ook gehad? Ja. Die, die, uh, die zeggen, goedenavond meneer, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Heb jij die ook gehad? Maar dan op hele luide toon hè? Op luide toon, hoe gaat het met u? Ik en met zeg, de hand nou, al uitgestoken? Daar gaan we het hier niet over hebben. Oh meneer, en mag ik vragen waarom, waarom u daar geen antwoord op wensen ja. geven? Nou, toen heb ik de deur wel dichtgegooid. Weet jij wat dat is? Nou, ik heb elke keer het gevoel dat dat bedriegers zijn. Terwijl ja. ik er echt van uitga dat het niet zo is. En nee, want ze hebben een clip het op, het een badge. En... Ja. Ja. Ja. Dus ik snap niet wie deze cursus gegeven heeft aan degene die langs de deur komen. Want het is duidelijk een cursus. Uh, mijn vrouw heeft gisteren de deur al dichtgegooid. Ik heb ze zelf weggestuurd. Uh, ...jullie doen het... ...is dat een leeftijdskwestie? Uh, nou, Twintigjarigen geven wel een euro... Ik vind het huisvredebreuk... ...ik bedoel, uh, ik stuur de hond de volgende keer op af... ...niet dat ik een hond heb, maar... <laughs> uh, ik bedoel, ...wat is dit nou... ...om daar met een stel vragen binnen te komen... ...ik zou zeggen, man... ...zeg wat, wat ja, je komt ja. doen, stel je voor... ...en, en ja, ja. Uh, nou... ...maar nee hoor, niets van dat alles... ...ze gaan jou vragen stellen... ...nou, ik ben puur verontwaardigd... ...ja... Nou, deze boodschap is overgekomen. <laughs> Oké, okay, Dat... mensen. Oh, ja. we, gaan, we gaan eindigen. We gaan eindigen. Dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten. Ben en Gerard. Voor een deel aan het gesprek. en Voor de technische ondersteuning. Stefan Eikenaar. Golse nou, Kringen bedankt, wordt eindeloos Bernard. herhaald. Maar wij gaan er nu even tussenuit. Twee maanden. En in september zijn we weer terug. Bedankt. Tot over twee maanden.